Mariel Hageman met het NOS-journaal. De stroomstoring in Velzen-Noord is voorbij. Oorzaak waren de noodkachels die werden uitgedeeld om het uitvallen van de verwarming te compenseren. Ze vroegen te veel van het elektriciteitsnet. Sinds gisteren zitten bijna duizend huishouders zonder gas. Nadat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. Het agentschap Telecom stelt een onderzoek in naar de kapotte gasleiding in Velzen. Volgens het agentschap zijn er aanwijzingen dat er niet zorgvuldig is gegraven. Vorig jaar was het warmste jaar dat ooit op aarde is gemeten, blijkt uit Amerikaanse analyses. De gemiddelde temperatuur wordt sinds 1880 bijgehouden en die is sindsdien met 0,8 graden gestegen. Dat komt volgens de NASA vooral door de uitstoot van broeikasgassen. Negen van de tien warmste jaren waren na 2000. In Nederland was 2014 het warmste jaar van de afgelopen 300 jaar. De PvdA roept het kabinet op plannen uit te werken om in Groningen minder gas te gaan winnen. VVD-minister Kamp maakte vorige maand bekend dat het kabinet de gaswinning terugschroeft. Maar volgens coalitiepartner PvdA kan er nog minder gas worden gewonnen. Tweede Kamerlid Vos zegt dat de gaswinning de oorzaak is van de aardbevingen. Het internationaal strafhof is een inleidend onderzoek begonnen naar mogelijke oorlogsmisdaden op Palestijns grondgebied. Dat kan op termijn leiden tot een formeel onderzoek tegen Israël of de Palestijnen. De Palestijnse gebieden hebben de rechtsmacht van het strafhof onlangs erkend. Daardoor kan het strafhof nu onderzoek doen naar mogelijke misdaden die sinds juni vorig jaar op Palestijns grondgebied zijn gepleegd. Het weer. Vooral langs de westkust kan een bui vallen. De wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Plaatselijk kans op regen of natte sneeuw. Morgen eerst zon. In de namiddag en avond winterse buien. Het wordt dan een graad of zes. Zondag bewolkt met regen. In Brabant en in het oosten van het land kan sneeuw vallen. Temperatuur dan maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, see it yeah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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready? C.F.M. Zandvoort. Mijn naam is de J.J.K. En ik denk, ja, buiten is het koud. Dan moeten we even lekker warm springen. En, nou ja, met deze plaat van Zego en Torres Steel Drums. Moet dat toch zeker wel lukken. En ja, leuk, de komende twee uur. Jouw 106.9. Wat gaat dat allemaal brengen? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Heel veel nieuwtjes. Ze zijn bij ons binnengekomen. In de mailbox. En ja... Wat voor nieuwtjes? Een weekend over afvalvrij. Een nieuwtje over afvalvrij op een festival. Hoe dat kan, nou dat ga je straks van me horen. Ja, ik hoop dat je net bent bijgekomen van Amsterdam Dance Event. Want ik heb. de datum van dit jaar al. Ja, klinkt nog weer weg. Maar het is zo weer oktober. Ja, we gaan ook nog eventjes kijken of onze enige echte DJ die ons zit, niet weer een lekker zetje kan draaien. Dat gaat hij uh, doen na tienen. Tussen 10 en 11 is de zender uh, geheel aan hem besteed. En misschien gaan we ook wel eventjes lekker back-to-back. Uh, -back. Maar wat we eerst gaan doen, is even naar deze nieuwe klapper uh, van Mark Knight uh, luisteren. Mark Knight, de nieuwste track heet Susie. Hij heeft deze track samengemaakt uh, met Adrian Hauer op Tracks 009. Komt hij uit? Ik zeg: zet hem wat harder. Zet hem op 106,9. 104,5 is ook goed. Of natuurlijk ons digitale televisiekanaal van Ziggo. Leuk dat je erbij bent. Dit is See It. Met nu Mark Knight en Susie. genoeg ja, inderdaad ja, tijd dat de zomer weer gaat komen. Voor al die leuke festivals. En ja, over festivals gesproken, dat brengt ons gelijk bij het eerste nieuwtje. Ja, festivals Extreme Outdoor en Solar Weekend. Ja, ze hebben op Eurasonic Noorderslag een Green Deal intentieverklaring getekend. Ja, beide festivals gaan in 2015, samen met het Green Event Nederland platform, Perk aan een plan dat als doel heeft festivals afvalvrij te gaan maken. Nou, ik wens hierbij alvast heel veel succes... ...want als je het af en toe ziet wat een het is... ...ja, het initiatief komt van Green Events Nederland... ...zij vroegen de koplopers op een Nederlandse festivalgebied... ...om de handen in één te slaan met betrekking tot de afvalproblematiek... ...en er gezamenlijk te komen tot een Green Deal-plan. Ja, met het streven om festivals in de toekomst uh, compleet afvalvrij te maken. Festivals Pink Pop, Mysteryland, Welcome to the Future, Zwarte Cross... ...Into the Great Wide Open, DGTL en Amsterdam Open Air. Ze gaan samen met Extreme Outdoor en Solar Weekend de uitdaging aan. Ja, Green Events verwachten in oktober 2015 het Green Deal-plan te kunnen presenteren. Dus, ja, nog eventjes geduld... En waarschijnlijk volgend jaar, daar gaan ze helemaal los. Ja, Extreme Outdoor werd tijdens de Amsterdam Dance Event Green Conferentie... of het Amsterdam Dance Event natuurlijk... beloond voor haar duurzame festivaltoepassingen. Ja, het Extreme Team verdiept zich sinds enkele jaren onder andere... in duurzame afval, vervoer en energietoepassingen voor haar festivals. Doel is om samen met de bezoekers verantwoord te ondernemen... met liefde voor mensen en planeet... De organisatie die vaak de hippie onder de dansfestivalorganisator wordt genoemd, hoopt dat zij middels haar festivals de gedachten van mensen kan verduimen en hen kan stimuleren om samen een mooiere wereld te maken. Met meer liefde, kleur en respect. En ja, het beste bij snijden natuurlijk aan twee kanten. Want ook ja, in de portemonnee, als er minder afval is, minder kosten natuurlijk. Tot zover dit nieuwtje. En ja, als we het over nieuwtjes hebben. Wat dacht je van Avicii? Avicii heeft een nieuwe track, The Night. En Nederlands trots, Mike McCoo. Ja, hij heeft hem al onder andere genomen. En hou deze man in de gaten. Hij gaat lekker, hij gaat groot. Momenteel prijkt hij in de top 40. En deze plaat, of deze remix moet ik eigenlijk zeggen... die zal ook wel eens hooghoog -hoog kunnen scoren. Nu, Avicii, The Night. In de Mike McCoo remix. Natuurlijk, hier bij jou, Steve M. Zandvoort. Zie je in de house... Tot aan 11 uur, de heetste beats op Zalvoort Grootse Dansvoer. disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the night. Wagen te open. En over dansvloeren gesproken Amsterdam Dance Event. Ja, ik hoop dat je het helemaal naar je zin hebt gehad. Ik denk het helaas van wel. Want uh, het waren de nodige clubs uh, die een feestje uh, bouwden. En als je dan nou kijkt, 20 jaar Amsterdam Dance Event. Van Nederlandse ontmoetingsplek tot toonaangevend wereldevenement. Ja, het Amsterdamse dance event, oftewel ADE. Het, veel, het meest toonaangevende evenement voor de elektronische muziek... vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 oktober. Ja, het internationale evenement veert dit jaar haar 20-jarige bestaan... met een serie speciale evenementen. De organisatie verwacht 365.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Ja, in 1996 start het evenement in de Bali als zakelijke ontmoetingsplek... voor 300 voornamelijk Nederlandse muziekprofessionals... Ja, in de jaren die hierop volgden wist het Amsterdam Dance Event... de Europese dansmarkt aan zich te binden en het evenement uit te bouwen... tot een internationaal netwerk, waarin Nederland kon accelereren. Inmiddels wordt de conferentie wereldwijd gezien als het belangrijkste in zijn soort... en biedt 5500 bezoekers uit meer dan 85 landen... een groot zakelijk potentieel en een breed palet aan kennissessies en netwerkmomenten... die ingaan op muziek en technologie. DJs en visuals... Duurzaam ondernemen, hardere dansstijlen, nieuw talent en educatie van studenten. Ja, Op de eerste editie van Amsterdam Dance Event traden jawel, 30 artiesten in de Paradiso Melkweg en escape op. pop Vanuit de zakelijke markt ontstond een groeiende behoefte om artiesten te showcase. Het festival groeide geslaagd door trok steeds meer bezoekers en meer en meer podia werden bij het evenement betrokken. Toen dance muziek internationaal furore begon te maken wist het Amsterdam Dance Event uit te groeien... Tot het grootste clubfestival ter wereld. Met optredens van ruim 2200 artiesten op 85 van de meest uiteenlopende locaties in Amsterdam. Ja, Voor de 350.000 bezoekers in 2014 was dat het geval. Is het de plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten. Van de allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten. Tot het meest recente werk van de pioniers en supersterren. Ja, inmiddels gaat het programmering van het MCDM Dance Event verder dan conferenties en optredens. De laatste toevoeging, MCDM Dance Event Playground... biedt muziekliefhebbers ook overdag een enorm programma aanbod... waarin exposities, winkelacties, pop-up stores en filmvertoningen... op een groot aantal locaties in de stad plaatsvinden. Het MCDM Dance Event vindt dus plaats van 14 tot en met 18 oktober 2015... Ja, meer informatie over de 20-jarige Amsterdam Dance Event Viering... dat gaat de komende maanden nog loskomen. Wil je nu al meer informatie? Dan kan je de website bezoeken... www.ade.nl en tussen de A en de D en de E gewoon eventjes streepjes zetten. Dan kom je vanzelf gezellig op die site terecht. Ja, over gezellig gesproken. Onze enige dier, J. Dion Sidney. Hij gaat weer helemaal los. Straks, na het nieuws en weer van 10 uur... Maar wij gaan het nu nog eventjes doen. En dat doen we met deze pla geweldige plaat van Code 3000. Everybody get up. En als ik zeg everybody get up, dan bedoel ik ook jou daar aan de andere kant van de speakers. Schuif die tafel maar opzij. En ja, die stoelen, die mogen ook aan de kant. Zalvoorts, grootste dansvloer. Je bent erbij. Gezellig. for this. but it for them Beauty. He seems to be the freaky lover type. Let's come right through the chase. Come on and get a taste. You've got to face it so that I can get hyped. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Zo'n oude klassieker in een nieuw jasje. En het is goed gedaan hoor. Simione, Simeone, Peda en Balkanizer met lickit En daarvoor, ja, nog zo'n klassieker. To Unlimited met Get Radio voor dit. Ja, die herkennen je vast zo wel. Ditmaal leuk gedaan in de Mastic J Bootleg. En ja, ben je al een beetje bijgekomen van de champagne? Wat zeg je? Lus je nog wel een glaasje? Nou, dat is heel goed. Want, ja, dat mag gewoon ook nog steeds, hoor. Champagne is altijd goed. Wat de organisatie van Metz on Sunday betreft wel. Waarom nou? Omdat zij op zondag 18 januari 2015... de leukste New Year's Drink organiseren in Blender te Rotterdam. Aan de Schiedamse Vest verwelkomt de Real House Event... naast alle trouwe Metzers ook nog eens een line up met helden achter de draaitafels die het afgelopen, afgelopen jaar... en jaren een warm hart toegedragen... Funkerman, Lucien Ford, René Ames, Chris Rocks, De La Montagne en MC Patrick Brown. Ja, omdat alle nieuwjaarsborrels saai zijn, pak met ons Sunday het natuurlijk even net iets anders aan. Naast het die, eh, dikke beats van DJ Funkerman, bij binnenkomst zul je ook nog eens getrakteerd worden op een heerlijk glaasje frisse bubbels. Reden genoeg om lekker op tijd te komen en om even goed in de stemming te komen... Voor de rest van de avond natuurlijk. Als iedereen goed is opgewarmd, zal René Ames met zijn eigen sound de avond naar een hoger niveau tillen. En de rode loper verder uitrollen voor niemand minder dan Lucien Voort. Die altijd een graag geziene gast is. In natuurlijk de DJ-boot van Mets. Vervolgens ook Chris Rocks met zijn Rotterdamse spierballen. De house wat baselines door de speakers pompen. En mag De La Montagne deze keer de avond afsluiten. De New Year's Drink zal groot worden door onze enige echte Patrick Brown. Kortom, vergeet alle saaie nieuwjaarsborrels... en zit zondag 18 januari met een dikke stift in je agenda. Met ons Sunday doet het net even anders en start het jaar 2015. Natuurlijk goed met een dikke line-up... en natuurlijk met de leukste metters in het huis. Jong en oud, nieuw of befaamd, bij Metz is het altijd goed. De online voorverkoop van dit feest is inmiddels online, ja. Hij sluit al bijna. En kaarten zijn voor maar 15 euro te verkrijgen via Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje. En dan gaan we gelijk door met nieuwe muziek en dat doen we met Funkin' Matt. Zijn track Elephant gaat hoge hoge scoren als je het mij mag zeggen. Het is uitgekomen, of wat zeg ik? Hij komt uit op het label. Jordan, Oftewel een sublabel van Gregor Salto. En laat hem wel even lekker door je speakers met Deze nieuwe track. Dit is hier, het menu. Funkin' met Elephant.